Gert Kluk bij het NOS Journaal. PVV leidt er dat het met de onderhandelingen in het Katshuis nog alle kanten op kan. Bericht in de media dat er bijna een akkoord is noemt hij prematuur. Het is voor het eerst in dagen dat een van de onderhandelaars iets zegt over de gesprekken in het Katshuis. De Rijksvoorlichtingsdienst liet gisteren weten dat het nog zeker een week duurt voor een definitief akkoord is. De NOS houdt er op basis van bronnen in Den Haag op dat een principeakkoord nabij is, maar dat de onderhandelingen ook nog kunnen mislukken.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 De Britse premier Cameron is in Birma aangekomen om met eigen ogen te zien hoe de hervormingen in het land verlopen. Later vandaag praat hij met onder andere premier Tenzin en oppositieleider Aung San Suu Kyi. Aangenomen wordt dat Cameron bekendmaakt dat Groot-Brittannië de sancties tegen Birma gaat versoepelen. De premier wil daarmee de regering belonen voor de hervormingen in het land. Het internationale wapenembargo blijft van kracht. Het is voor het eerst dat een Britse premier Birma bezoekt sinds dat land in 1948 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. Bij de grens van Syrië en Turkije is vanmorgen gevochten tussen opstandelingen en het Syrische leger, melden mensenrechtenorganisaties in Syrië. Volgens activisten is de eerste grote schending van het staakt het vuren dat sinds gisterochtend van kracht is. Het weer, vandaag zonnige periode en stapelwolken. Vanmiddag groeien deze stapelwolken plaatselijk uit tot een bui. Het wordt 10 graden op de wadden tot 13 graden in het zuidoosten. In het weekend is de kans op neerslag klein. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan er nog een paar files op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk 2. En ook 2 kilometer op de A20 naar Hoek van Holland tussen Vlaardingen-West en Maasluis. Daar staat er nog steeds een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 You see, if it takes my heart and soul, you know I change of heart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 days thinking back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 si j'avais C'est juste une pause, la répit après les dangers. Le cœur s'emballe près la mer. Je sens la grande voie,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 is on forward. someday